Maar Schouter waarschuwt dat de stikstofuitspraak van de Raad van State toch nageleefd zal moeten worden. Duizenden Catalanen demonstreren op de internationale luchthaven van Barcelona. Ze zijn kwaad dat het Spaanse Hoge Rechtshof negen separatistenleiders heeft veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Op beelden in Spaanse media is te zien dat politie de gemaskerde demonstranten te lijf gaat met gummiknuppels. Er zijn mensen aangehouden, maar hoeveel is onduidelijk. Vanwege het protest op het vliegveld zijn ruim 100 vluchten geannuleerd. De Europese Unie klaagt Colombia aan bij de Wereldhandelsorganisatie. Colombia stelde vorig jaar extra importheffingen in op diepvries aardappelproducten... die onder de prijs zouden worden verkocht. Frietproducenten in Nederland, België en Duitsland worden hard geraakt... en zeggen dat van prijsdumping geen sprake is... Ze zijn bang dat andere Zuid-Amerikaanse landen ook importheffingen zullen opleggen. De Sonja Barendt Award voor beste tv-interview is gewonnen door presentator Kiva Alouche. Hij krijgt de prijs voor zijn gesprek met oud-bevelhebber Peter van Um. In het programma De Kist vertelde van Um over de impact die de dood van zijn zoon heeft op hem en zijn gezin. De militair kwam in 2008 in Afghanistan om het leven bij een aanslag met een bermbom. Het weer op de meeste plaatsen droog, morgen bewolkt en regen. Het wordt ongeveer 15 graden. Lokaal kan het voor de buien uit 20 graden worden. Woensdag begint droog, maar in de loop van de dag gaat het opnieuw regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 gewoon een liedje dat ergens over gaat een beetje die microfoon hoort, dan ben ik dat uh, eventjes uh, sorry. Maar goed, uh, dat was even het laatste handje wat ik er even nog uh, aan moest uh, doen van piekeren met een liedje dat nergens over gaat. Het is uh, deze donderdag uh, 10 oktober. Hebben we hebben weer uh, live muzikanten in de studio en ze zijn aangeschoven. Hallo. Stephanie en Dennis. Uh, Hallo. En uh, zij zijn van Wolf en Moon. <applaus> Hallo. Ja, ja, ja. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Ja, uh, het was, was ook even amusant. Ik ga even de introductie doen, uh, want uh, ik help even met het uh, uitladen. En ik kijk op een van de cases en wat zie ik? Stephanie June. En dat is degene die dus gewoon tegenover me zit. Een oude sticker, uh, zag je? Ja, ja een oude sticker, ja. <laughs> um, doe je nog iets uh, uh, zelf? Of, uh, of? Ik doe heel veel zelf. Ja? <laughs> je bedoelt als solo project. Ja, precies. Um, nou, ik, ik ben een nieuw solo-project gestart dat heet Ocean. Uh -huh. Dus dat schrijf je O-S-H-I-N. -S dat is uh -huh. een Japans. Uh, Ocean, ja. Yeah, ja, yeah, uh -huh. dat is een Japans naam. Ja. Yeah. Um, ja, dat is experimentele pop. Daar ben ik eigenlijk bezig met een hele plaat. Maar yeah. ondertussen is ons project Wolf Moon, dat uh, Dennis en ik samen doen. Um, een beetje uit de hand gelopen, als ik het zo mag zeggen. <laughs> en nou, we zijn bijna al, nooit ja. meer thuis. Um, ja. Dus ik heb niet te veel tijd om daar aan te werken. Nee. Maar um, ik vind het ook heel gezellig om samen op reis te zijn... en samen muziek te maken. Ja, want uh, daar zitten jullie uiteindelijk voor. Uh, toen ik het uh, onder uh, mijn neus geschoven kreeg... van de, de mensen die ook verantwoordelijk zijn... Uh, dat jullie hier uh, vanavond zijn. Johannes en Olga Taal. Want uh, dat zijn de mensen uh, die uh, jullie uh, ook een beetje helpen... om het materiaal aan de man uh, te brengen, ja. zeg maar. Uh, toen vond ik al eigenlijk jullie muziek uh, toch zoiets van... Uh, er zat een beetje een donkere laag in. Zeg ik dat goed, Dennis, of niet? Ja, ik denk, ik denk uh, dat doen we niet heel bewust. Maar we, we nemen alles op in, in Stockholm, mm -hmm. in Zweden. En het past sowieso bij ons om een beetje een mysterieuze vibe erin te hebben... Mm -hmm. Uh, maar we combineren het... Ja, we schrijven eigenlijk liedjes met z'n drieën in de studio. En, en wat er uitkomt is, uh, is wat je hoort. Yeah. What en you we, see is we, what you get, eigenlijk. Ja, ja het, is, het is niet heel bewust, zeg maar. Dat nee. moet ik ermee zeggen. We nee, zijn ja. ook vaak in de winter geweest. En dan um, is het inderdaad de hele tijd donker. Ja. Dan ga je ervoor het pas om... Neem je dat dan onderbewust dan toch mee? Als je bezig bent met het materiaal? Ja, magiaal? ik denk het zeker wel. Want... Ja? Um, ja, de zon gaat dan op, misschien zo rond 12 en onder om 3 of zo. Uh -huh. uh, maar omdat wij al sinds 10 uur ochtends of zo in de studio zitten en er pas avonds uitgaan, uh -huh. en we zitten daar dan voor een week, zien we letterlijk een week lang geen zonlicht. Nee. En uh, ja, dat voel je wel. Ja, um, het is eigenlijk zoiets als een mol leven uh, boven, een, nou bijna bij de noordpoolcirkel, zo'n <laughs> ja. zoiets. Ja, het is ook grappig. We hebben, we hebben eens een keer twee weken vergeleken, zeg maar een week die we in de winter hadden gedaan daar mm -hmm. en een week die we in de zomer hadden gedaan. Ja. En toen we in de zomer terug waren, toen toen luisterden we terug naar wat we in de winter hadden gedaan. Het was echt zo. Oh, we wow. waren wel heel, heel donker. Ja. En heel contrasten ja. dan, ja, ja, het is wel ja, een contrast eigenlijk. Het lijkt mij ook heel erg bijzonder om dat dan uh, te mogen aanschouwen. Um, uh, wanneer komt uh, nou het hele album uh, uit? Binnenkort of uh, zijn jullie... Uh, of, um, ja, ik, ik heb iets nou, ergens. De, eer, de eerste plaat is nog maar um, tien maanden uit. Mm -hmm. Dus uh, zo oud is die eigenlijk ook nog helemaal niet. Ja. En Dus we zijn eigenlijk nog volop met de eerste plaat... Uh, bezig om die gewoon te laten horen aan mensen. Hmm. Maar de tijd gaat snel. De tweede plaat is eigenlijk al af. En 2020 staat ook al bijna voor de deur. Ja. Dus um, we moeten nog geen dat datum de verklappen. Maar um, 2020 is zeker het jaar. Zeker het jaar van Wolf and Moon. Ja, goed. Uh, we gaan jullie straks horen in drie blokken van twee. Dat, dat sowieso. En omdat, uh, ja, ja, Stephanie, je bent er ook. Dus uh, uh, ik heb ooit uh, in een grijs verleden toch een paar keer een uh, nummer van jou samen met Marnix Doornstein uh, geraakt. Daarom heb ik hem er ook even bij gepakt. Circle With Me. Dat is wel een hele tijd uh, terug, uh, dat mm -hmm. nummer. Ik, ik uh, dat moet even teruggaan. Ik denk een jaar of vijf minstens. Zeker. Ik weet het zelf niet eens. Maar... Nee, ik denk 2013 uh, moet het ongeveer wel, rond die periode willen, moet het ja. zijn, denk ik. Uh, maar goed, uh, hij, ik heb hem gevonden, dus uh, die komt ook nog even voorbij. Leuk. Want dat is nog altijd uh, leuk om nog eventjes uh, daar uh, de oude tijd. Uh, welkom dus. Uh, we gaan straks, uh, we draaien nog even twee nummers. Ik neem aan dat alles uh, goed, uh, goed werkt. Dus anders uh, dan uh, zou ik er niet zo uitgebreid het, uh, het woord uh, gaan doen. Maar uh, als het goed is, gaan we zo rond een uur of kwart over acht, uh, tien voor half negen een beetje beginnen. Ja, zinnen. Oké. Okay. Um, dan gaan we verder even met, uh, met een stuk uh, muziek uh, van Lake Michigan. De nieuwe single is uit. En Lake Michigan was in september hier bij ons. Helemaal uh, de eerste donderdag van september. Dus dat zijn alweer uh, iets meer dan een maand uh, geleden. En dit is dus die nieuwe single. Make this work. met uh, Long Goodbye. Uh, het King Forward Records label is uh, behoorlijk actief. Heb ik al aangekondigd op uh, de Alternative FM Facebook uh, pagina. Uh, dit is er een van. Uh, straks hoor je nog uh, bijvoorbeeld Skiff en Dandelion. Die komen ook nog uh, voorbij. En I Took Your Name. Ook met, een, uh, met, met iets. Uh, dus daar schuilt uh, Chris van de ploeg achter. Een jongen uit Groningen. Een jonge muzikant. En uh, ook daar uh, hebben ze bij King Forward Records uh, een oogje opgekregen. Uh, en die hebben ze dus eventjes vastgelegd. Nu is het uh, tijd voor uh, het tweetal wat uh, bij ons vanavond mag gaan spelen. Dat is uh, Wolf and Moon. En uh, ik mag ook het uh, lijstje er even bij pakken. Want dat, uh, dat heb ik ook. Uh, want de eerste twee nummers, die ga je nu horen. Dat is uh, Brave Dreamer. Zeg ik het uh, zo goed? Braver. Brave for dreamer? Oké, okay, en, en daarachter hoor je dan war. Oké. Okay. Het tweede nummer van het blokje, het eerste blokje. En dat is War... Ja, yeah. yes. we gaan ze straks natuurlijk nog een keer horen in een volgend blokje van twee. Dat doen we over een minuut of zeven, zo'n beetje, zeven tot acht. Want we gaan eerst nog even een blokje van twee doen. Daar zit dat ene nummer verstopt van Stephanie G. samen met X. Daar zit hij in. Maar eerst de man die samen met zijn bent de afgelopen weekend in het paardcafé...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 Already to an end Behind you lies Sweet Lake City And you turn around Sunny your face is going down You're glad there's still something Pretty about Sweet Lake City Sweet Lake City We're all hooked up on plans Made by someone we hardly know Throws a smile your way, and as you catch it, I've got living a little more than you did. Before. toch uh, een beetje het feest uh, der herkenning. Ik heb uh, inderdaad uh, dit nummer een uh, aantal malen hier uh, gespeeld. Maar wat ik nou als het zo toch uh, iets, iets vind uh, van, van, dit, van dit nummer, heeft ook uh, te maken met, uh, met mijn roots als, uh, als eterpiraatje. Uh, toen hadden we toch op een gegeven moment ook een beetje de R&B. En er zit toch een hele Hele duidelijke R&B-laag zit er een beetje in. En uh, daarom was ik altijd een beetje gek van dit uh, nummer. A Circle With Me. Stephanie June samen met uh, X. Uh, was een leuk uh, project. Maar nu staat diezelfde Stephanie June samen met Dennis. En dan uh, heeten ze gewoon Wolf and Moon. En dat is niks voor niks dat ze hier staan. Want uh, er komt uh, van allerlei uh, nieuwe dingen komen eraan En dat is de reden waarom ze ook hier... Uh, zijn. En dan heb ik een mooie lijstje gekregen van ze. Uh, want het tweede blokje van twee begint met... Like a shotgun... Mystery. My passion's gone. We need to miss you to get out of here. We can't believe it. Dank u, dank u. Dat was een uh, Like a shotgun was dat. En de volgende die op het uh, lijstje staat is... Dat is onze nieuwe single. Situations. Ah, die hebben we al een paar keer al gedraaid. We gaan een akoestische versie voor jullie spelen. Omdat we zelf verliefd zijn geworden op de akoestische versie van dit nummer. Dat heb je niet vaak. Inside your head, keep reappearing. Inside, re inside re and see that I hear it pop. Yes, yes. En mocht je nog wat willen horen, ze zijn straks nog in het uh, volgende uur nog een keer uh, te horen. Met nog twee nummers, dus um, het is nog niet helemaal gedaan. En daar zit dan de eerste single nog in verstopt, Dus dan zeg ik het er nog maar even bij. Um, de volgende single, en dat is, uh, is eigenlijk al een single die al een tijdje uit is... Is I Took Your Name. Ook van King Force Records. Ik maak nu een half uh, reclame voor het uh, label. Maar goed, uh, wie schuilt daarachter? Dat is uh, Chris van de Ploeg. En het nummer dat heet Half Speed. Soldiers outside. always been looking for a place to hide Arm to the teeth What if this only was a dream Half speed See Me doubt, these words linger. I'm lost in this life Als we dan toch een beetje in het verlengde van Wolf en Moon denken, dan is dit ook zeker iets wat, wat daarbij past. Leuna, ze komen met, met een paar weken komen ze weer met nieuw materiaal. Volgende maand. Het valt een beetje samen met het, met het verhaal van Dandelion. Die ook in november ja, min of meer gepland hebben met hun. Album Laika, Belka, Strelka... dat heb ik ook nu een beetje in mijn hoofd zitten. Dat album en die nieuwe single van Leuna... die komen ongeveer gelijktijdig uit. Um, Leuna, de dames Bruinhof die hebben hier ook gespeeld in het voorjaar van 2019 zijn ze hier geweest. Um, hebben we het over Deadline, dan hebben we het over King Forward. Dat is een leuk bruggetje, want dan komen we uit... bij I Took Your Name met Half Speed. We'll En ik heb hem nog gewoon omschreven als ambient. Nou, dit is niet echt ambient, uh, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Er zit toch wel een duidelijke uh, stevige ondertoon in dit uh, nummer van uh, I Took Your Name. En dat uh, nummer, oh, nee, het is niet I Took Your Name. Het is uh, Moonshine van uh, de Ha. Uh, waar heb ik die, die, die, uh, dat, dat andere nummer uh, gelaten van uh, I Took Your Name? Na! Ik zit er dus weer goed naast te kleunen. Leuk, maar die zal ik er dan nog eventjes op moeten zetten. Want anders dan gaat het helemaal niet goed. World on Paper dus het laatste nummer wat je hoort tot aan het nieuws van 9 uur.